Van 11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS journaal. Op de A4 is een dronken vrachtwagenchauffeur op stilstaande hulpvoertuigen ingereden. Volgens de politie had hij ook drugs gebruikt. Niemand raakte gewond, maar de ravage is groot. Op de A4 was een ongeluk gebeurd en op de matrixborden boven de weg stonden rode kruisen. Maar de vrachtwagenchauffeur heeft die genegeerd. Hij botste op auto's van een weginspecteur en de politie. Ook op de A67 bij Steensel in Noord-Brabant veroorzaakte een vrachtwagenchauffeur met te veel drank op een ongeval. De vrachtwagen kantelde en kwam in de berm terecht. Nobelprijswinnares Malala heeft voor het eerst sinds de aanslag op haar, zes jaar geleden, een bezoek gebracht aan haar geboortestad Mingora in Pakistan. Onder zware bewaking bezocht ze onder meer haar ouderlijk huis. In 2012 schoot een taliban de toen 14-jarige Malala door haar hoofd... omdat ze zich inzette voor onderwijs voor meisjes. Na de aanslag verbleef ze jarenlang in Groot-Brittannië... en werd ze een symbool voor de strijd voor kinderrechten. Een grote brand in de ambassade van Cameroen in Den Haag... heeft veel schade aangericht, niemand is gewond geraakt. De brand ontstond vannacht vermoedelijk in de meterkast op de benedenverdieping... en breidde zich uit naar de verdiepingen erboven... Plafonds en wanden moesten worden verwijderd om bij de brandhaar te komen. De brand was volgens de brandweer moeilijk te blussen omdat het een oud pand is. In Louisiana is een agent ontslagen die in 2016 in de stad Baton Rouge een zwarte man doodschoont. Een tweede agent is geschorst. De agenten hebben zich volgens de politie niet aan de regels gehouden... hoewel de man die werd doodgeschoten achteraf een wapen bleek te hebben. De aanhouding leidde tot protesten in heel Amerika... Het weer, vanochtend geregeld zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 7 graden op de Wadden tot 12 in het zuiden en oosten. Morgen overwegend bewolkt en af en toe regen of mootregen. En het wordt dan 5 tot 9 graden. Dit was het NOS. -show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 terug bij Hotel Hoogland en het programma Goedemorgen Zandvoort. Uh, een aantal weken geleden barstte het hier aan. nou. geweld nou, nou. van overmorgen over allerlei verkiezingen. En we hebben er net even over gesproken met Remy Driehuizen en Jurre. Jurre. Verkiezingen drie dagen later, Lucie. <laughs> ja. Het was spannend om te zien uh, maandag. Het begon uh, nog wel een, uh, in een goede sfeer. Uh, uiteindelijk is er een soort van uh, ja, tweedeling ontstaan in het debat. Uh, wij wij hadden er zelf over: het is niet echt een goed visitekaartje naar de verkiezers toe. Als je het uh, twee maanden lang over uh, samenwerken hebt. Maar ik hoop dat uh, de nieuwe raad vanaf uh, deze week uh, het tegenbeeld gaat bewijzen. Om gewoon, moet wel, gewoon toch, ja. in samenwerking aan de slag te gaan. Want uh, het is zo een nadrukkelijk onderwerp geweest. Het kan niet anders dat het gewoon moet gaan gebeuren. De nieuwe raad, uh, donderdag hebben jullie je zetel gekregen. Karim is uh, geïnstalleerd. Hoe hebben jullie uh, die aanloop daarnaar, naar de verkiezingen toe uh, beleefd? Oh, Juk, best positief. Kom een ja, een ja. ja. <laughs> ja. nou, ja, Best positief. Ik heb uh, best wel veel rol gehad met uh, mijn partijmede-collega's en... Uh, ja, we hebben goed uh, inzet getoond. Het was uh, hartstikke leuk om te doen. Hebben jullie ja. veel steun gehad van, uh, van Kees? Van Kees, ja, die heeft op de achtergrond ons, uh, heel goed beleid, mm -hmm. uh, begeleid. Mm -hmm. ja. Ja. Uh, Karim heeft in het begin wel gezegd uh, dat hij, uh, en dat heeft hij ook op de radio gezegd, dat een beetje gezweefd heb. Eerst bij Soja Zandvoort, een vlucht mm -hmm. naar uh, PVNA. Mm -hmm. Nu overtuigd GroenLinks. Ja, hij is zeker overtuigd, GroenLinks. Ja, kijk, het PVDA en Socialdemocratie zijn natuurlijk een beetje een overlappende partijen op links in Zandvoort. zeker als je de verkiezingsprogramma's naast elkaar legt. En wat uh, Karim erg fijn vond, is dat hij bij GroenLinks vanaf het begin ook de vrijheid kreeg om echt uh, wat te betekenen voor de partij. En dat is bij zittende partijen ja, toch lastig. En uh, ik denk dat we nu samen ook al iets moois hebben neergezet, een mooi verkiezingsprogramma. 8% van de stemmen. Dus het resultaat zijn jullie tevreden? Geweest. Ja zeker, ik denk dat als je met 8% van de stemmen als nieuwe partijen in een vrij algemeen rechtsdorp binnenkomt. Mm -hmm. Met uh, op de eerste vier plekken vier personen die nog nooit hier in de Zandvoortse gemeentepolitiek hebben gezeten. Dat je best tevreden mag zijn. Ja. Überhaupt nooit, nog nooit in de politiek. Nee. Dus dat is uh, best een goed resultaat denk ja. ik. Wat, en helemaal nieuw? Wat, wat, wat trekt jullie in de politiek? Uh, nou het maatschappelijke. Gewoon dat je je inbreng kan brengen. En dat, uh, nou, ik ben zelf sinds kort heel maatschappelijk betrokken. Ik vind het heel interessant om te lezen wat er allemaal in Zandvoort gebeurt. En uh, dat heeft mij ook getrokken om bij GroenLinks te zitten. Er wordt heel uh, vanmorgen een stuk gelezen over uh, raadsbreed programma. Dat is het, uh, het tweede toof eerst, eerst participatie en daarna <lacht> is het raadsbreed programma. Hebben jullie daar inbreng in? Uh, zijn er in de verschillende partijprogramma's dingen die jullie ook raken? Um, ik, ik heb alle partijprogramma's gelezen Wat mij eigenlijk opviel is dat 80% van de partijprogramma's best wel wat Overlap had, dus ik denk dat het niet Echt een heel groot probleem gaat worden Om een uh, raadsbeet programma te krijgen uh, ik denk dat we allemaal hetzelfde willen. Bijvoorbeeld, uh, wij, hebben, wij staan heel erg voor starterswoningen. Uh, ik zie te veel jongeren uh, zien we Sandwart uitvertrekken van mijn leeftijd. Of die moeten tien jaar bij hun ouders blijven wonen om überhaupt in aanraking te komen voor een, uh, voor een sociale huurwoning. Dus dat zijn onderwerpen die ons raken en waar wij, waarvan wij denken dat moet echt in het raadsbespreidprogramma komen. Maar als ik al die verkiezingsprogramma's heb gelezen, denk ik volgens mij alle politieke partijen er hetzelfde over. Ja. Dus dat uh, is een onderwerp wat wij heel ja. belangrijk vinden. Maar ik denk dat er nog wel uh, vier, vijf andere onderwerpen zijn waar we best wel overeen komen ja. met andere partijen. Ja. Hebben jullie al gesproken met uh, de winnaar van, uh, van de verkiezingen Joop Nee. Nee, wij hebben nog niet met... Maar ja, Karim dan? Uh, uh, ook niet. Nee. Oh, hij had met alle... Uh, ja, ze nou, hebben wel met elkaar gepraat, maar niet, uh, het is nog niet een officiële afspraak of zo, geweest. Dus, ja. Volgens mij is er eerst een afspraak met uh, de informateur... En ja. die gaat een beetje onderzoeken wat bij elkaar past. Wat, ja. Uh, ja, meneer massa van ja. Dam wordt uh, informateur. Ja. Ja. En die kan misschien nog doorwerken ermee. Maar om te beginnen gaat hij eens kijken waar het zit. Ik denk dat het ook een goede, goede zaak is. In plaats van dat de partijen eerst elkaar een beetje afgasten. Ja, ja. Ja, Natuurlijk nee, ja, gebeurt ja. het wel. Maar Jawel. ik denk dat het ja. goed is als je een raadsbreed programma uh -huh. wil gaan creëren. Dat ja. je gewoon met een dat informateur in de slag ja. gaat. Ja. Ja. Ja. Het is een uh, niet-standvoorter. Had je liever Zandvoort gezien of vind je dat het beter is... om een afstandelijke, uh, iemand met afstand te hebben? Ja. Ja, allebei... Ik, nou, ik had het er zelf ook over nagedacht. Ja. Wat is nou beter? Um, ik denk het heeft allebei voordelen. Aan de ene kant, um, hij weet niet zoveel over Zandvoort, denk ik. Maar dat kan je altijd nog inlezen. Nou ja, hij heeft net wel het raadsonderzoek geleid. Ja, nou dan uh, denk ik dat je wel genoeg over... Uh, <coughs> ja. Genoeg over Zandvoort, tussen aanhalingstekens. Uh, je kan je goed inlezen in wat er allemaal is gebeurd... Um, en ik denk, als hij is aangesteld, dat hij dan ook wel bekwaam is om dat te doen. Ja, hij heeft ervaring, hè? Ja, dus hij, uh, ja we praten inderdaad nou niet over is. De, eerste, de beste. Dus, nee, daarom. Uh, nee. het, het ging er een <laughs> beetje om uh, een buitenstaander of ja. iemand uit Zandvoort. En ja. wat jij zegt, iemand uh, die uh, toch een beetje afstand heeft van wat er in Zandvoort ja. gebeurt. Nieuw in de Raad, hè? Dus uh, wanneer is de eerstkomende commissievergadering? Uh, de eerste komende commissievergadering... Want daar moet je natuurlijk ook... Uh, ja, daar moeten wij naartoe. Dat durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen. Ik heb, uh, ik heb het programma doorgekregen van uh, Karim. Wat ik, wat ik wel weet is dat uh, dinsdag bij de informateur moet komen. Dat is het eerste wat nu op de agenda staat. Ja. Dus okay. daar zullen we ook uh, maandag uh, voor, wat voor gaan voorbereiden. Ja. En uh, daarna gaan we de planning verder invullen. Hoe gaan, hoe gaan jullie dat doen? Um, kleinere partijen hebben ondersteuning van... Uh, niet gekozen lui in de, in de, in de raad. Hè? Je hebt één zetel. Uh, Bijzondere raadsleden, staat dat open? Ja, buitengewoon raadsleden. Buiten nee, dus, een, oh. de, dat worden wij toevallig, oh, okay. dus Jure Koning en oké. Is dat vrij, het aantal? Um... Nou, het is uh, maximaal twee, geloof ik. Precies. Het, per partij veiligheid. Volgens mij is er wel al een discussie over geweest van uh, willen we dit überhaupt, maar volgens mij hebben we vooral de 1C-partij aangegeven, wel graag uh, met twee buitengewoon gaan werken. Het staat in het partijprogramma van de VVD dat ze daarvan af willen. Ja, dat snap ja. ik. Maar aan de ene kant... Uh, Volgens mij is het best wel veel werk wat er bij raadswerk komt kijken. En zeker voor Karim, uh, die eigenlijk nog niet lokaal politiek nee. actief is geweest. Denk ik dat er met twee buitengewoon mensen Maar is er ondersteuning, ondersteuning ook. Ondersteuning. Ja. Ja, Hij maar ook GBC ja, deed dat ook. Ja. En uh, ja. Social Software ja, ja. deed dat ook. Ja. Maar waarom zou je het niet doen dan? Dat weet ik niet. <laughs> ja. ik, ik denk dat, dat je als één zetelpartij, maar dat is mijn heel erg persoonlijk gewoon heel erg druk krijgt. Mm -hmm. Ja, als dan kan ik, je uh, het. Dan kan in, in, in de aanloop yeah. van de verkiezingen schat uh, er heel veel stuk in het Haamse Dagblad over een aantal mensen die dat aan het doen waren. En je hoort steeds dat het veel. te veel werk ja. is. Ja. Ja. Dus als je dat kan ontlasten, ja, ja. Ja, kijk als je vier ja. zetels hebt, dan kan je het verdelen. Ja, ja nee, maar mee als je één hebt inderdaad. Ja, maar Wat met... ik ook denk, wij komen ook nieuw-nieuw zeg maar, bij, ja. bij de raad. Ja. Het is ook voor ons leerzaam om mee te kijken. Tuurlijk. Als buiten gewoon raad zit en mocht je over vier jaar denken van nou het is er wat voor mij, ga je door. Ja, ja misschien ook wel dat je de conclusie trekt van ja het is toch niks. Het is niks. Het ja. ja. ja. nou, is, ja. dus is een goede, goede leer. Leer, ja. Een leerperiode, ja natuurlijk. Ja. Ja, ja. Um, de eerstkomende raadsvergadering uh, zit Karim. daar dan. Hè? Um, ga je taken verdelen? Ja, ik denk het wel. Uh, wij hebben alle drie een beetje verschillende specialisaties. Ook vanwege studie, vanwege achtergrond. Ja? Ja. En ik denk dat wij die, die taken wel goed kunnen gaan verdelen. Ja. We weten ook van elkaar waar we goed in zijn. We weten van elkaar waar we minder goed je zijn. Kunnen elkaar spreken. Aanvullen spreken we spreken ook en, uit mm. tegen elkaar. Mm -hmm. En daarin kunnen we elkaar denk ik wel aanvullen. Ja. Toch? Ah. Ja, zeker. Jij vertelde dat je erg maatschappelijk betrokken bent, wat doe je? Uh, nou ik uh, studeer toegepast psychologie en um, het klinkt niet echt als een maatschappelijke studie in de eerste instantie maar je bent wel heel erg bezig met mensen en hoe je ze eigenlijk zo goed mogelijk voor mij dan uh, de maatschappij weer in kan brengen eigenlijk. Ja, ja. Dus uh, daarom denk ik dat ik wel maatschappelijk ben. Een soort het verlengstuk ook... van? Ja. ja. ja. Remi wat doe jij? Ja, ik, heb, uh, ik ben net afgestudeerd, maar ik heb eigenlijk ook een hele maatschappelijk uh, betrokken functie qua werk gehad afgelopen wat jaar. Heb je, wat heb je gestudeerd? Ik heb uh, leisure management gestudeerd. Ik hm. heb afgestudeerd op het gebied van uh, evenementen en gebiedsontwikkeling en promotie. Dus dat is, uh, kan je ook uh, echt toepassen ja. op, uh, ja. erg veel toepassen op lokaal niveau. Ja. En uh, qua werk uh, heb ik, uh, ben ik projectleider geweest van het Nationaal Jeugddebat. En dat is, uh, ja, is een heel erg politiek georiënteerde baan. Dus in elke provincie organiseren we daar een jeugddebat voor jongeren van 12 tot en met 18. Om uh, kennis te maken met de provinciale politiek en later ook uh, landelijke politiek. Dus uh, in de Tweede Kamer was dat. met uh, ja, Nou kijk. Jeugdige politici. Ja dus ja, daarom. Ik heb ook altijd gezegd mijn missie is gewoon ja. ook in standwoord om jongeren te laten nadenken ja, over politiek. Ja, ja. En dan maakt het niet uit of we nou een grote partij worden of een kleine partij. Voor mij is het dan een winst dat jongeren het er überhaupt over ja. hebben ja. gehad. Ja. Ben, je, ben je blij uh, dat... Dus het is een kleine kentering van, uh, van oud naar wat jongere mensen in de raad. Ja, daar ben ik blij bij, want volgens mij moet een raad een afspiegeling zijn van de samenleving. samenleving ja. Dus daar houden we ook uh, jongere personen in de raad bij. Ja. En ik denk dat het ook heel goed is om met ervaren oudere personen in de raad te zitten. Omdat ja. die natuurlijk wel weten hoe het er allemaal, het er allemaal uh, aan toe moet, gaat. Ja. Ja. En dan jongeren kunnen hun visie er weer op, op ja, kwijt leren van daar weer hoe gaan, zij ja. de toekomst voor zich zien. Ja, want jullie zijn echt een jonge partij hè? Ja, ja. ja. ja dat is eigenlijk ook een landelijke trend hè. Met, ja, een beetje wel. Ja, nou ja. effect. het werkt wel. Nou, ik denk dat een aantal jongelui zeker de verfrissing willen zien. En niet voor niets Haarlem, GroenLinks de grootste partij geworden. Dat is niet zomaar. Nee, het is zeker niet zomaar. Amsterdam, Utrecht. Ja, overal. Bijna. Ik vind het heel knap maar ook, maar ook ook andere ook, partijen. Maar ook andere partijen ja. hebben ook veel jongeren. Toch? Ook in Zandvoort. Toch ja ook, zeker. Jongeren in, ja, maar de, maar in de raad. Het, ja PvdA heeft nu jongeren op de lijst. D66. Ja. CDA. Heel, ja. Ja, heel een, een heleboel jongeren. heleboel ja. ja. Ook ja, echt ja. hele sterke ja. kandidaten sterke, ja. ja. sterke ja. We gaan uh, de aankomende vier yeah. jaar proberen uh, jullie weer te volgen. Ja, en, uh, leuk. Zeker kom langs als er een keer wat nieuws is of uh, wat te vertellen valt uit uh, de raad. We zijn, zitten zelf ook boven om jullie uh, een andere uit te nodigen. Okay. Ik wens jullie veel plezier in het uh, uh, politieke wereld. Ja, ja dankjewel. We spreken elkaar zeker en bedankt ja. voor de komst. Komt ja. nou, hartstikke bedankt. Ja, oké. Okay. <laughs> It's camaraderie GroenLinks gaan we nu praten met D66. Johan van Marlen, welkom. Ja. Dank je wel. Hoop stemmen. Ja. ja. Het is me Gefeliciteerd, hè nou, Johan. Er ja. hebben veel meer mensen niet nee. op mij gestemd dan wel. Ja, zo kan je het ook stel. Maar ik bekijk het toch meestal van de andere kant. Omdat dat namelijk uh, uh, soms wel eens voor verschuivingen kan gaan, uh, ja. gaan doen. Hè. Bijvoorbeeld de oudere partij, Pettig Berg, die ja. komt met voorkeurs uh, stemmen op nummer minuutje 2. Bij jou gaat het ook zo uh, naar voren toe. Ja. ja. Wat voel je ervan dat jij ineens zo naar boven kwam? <laughs> um, dat vond ik niet verrassend Ben. Nee? nee. Wist je het van tevoren? Ja. ja oh, ja, je ja. hebt gemobiliseerd. Nou weet je, ik, uh, ne, ne, gemobiliseerd, nee, ik heb gewoon uh, als, als, als een beginner... Een soort van campagne gevoerd. Tuurlijk. Met alles wat daarbij hoort. <laughs> inclusief uh, uh, uh, uh, soms uh, schaamte. <laughs> He, dat je met je natte volder bij de hemel moet staan. Daar had ik erg veel moeite mee. Ja. Ik, uh, ik kon ook geen groen jasje aan doen. Ik wou daar gewoon als Johan van Marlen staan. Ja, als ja, ja. een van de inwoners hier in Zandvoort. Ja, ja. Die een stem heeft en nu ook uh, met die stem wat gaat doen. Ja. Als volksvertegenwoordiger. Dat, dat, dat vind ik belangrijk. Maar um, ik ben uh, december uh, spontaan. Uh, uh, eigenlijk aan uh, het idee begonnen. Okay. Dus het is uh, ja, eigenlijk best wel uh, vers. En, en, en, en daarvoor dan? Daarvoor uh, ben ik niet ben ik wel politiologisch geïnteresseerd je geweest. En ik ben natuurlijk nee. gewoon hier geboren. Dus mm. je, ja, je bent je gewoon zelf zand... ja. Bekende, dus, uh, naam, ja. bekende ja. naam en je vader heeft ook ja. in de politiek ja. gezeten. Ja, ja, ja. Ik werk ook al 25 jaar in gemeenteland. Hè, als, mm. als leverancier voor gemeentes. Dus ik kom het hele land in. Dan heb je nog even een vraag: wat is een baks? Ja, dat, oh, is ja, dat een, doe ik ook een Bijzonder ja. ambtenaar burgerlijke stand. Oh, oh. Ja, dat en dat is mijn vrouw, ja vrouw. dat Is zo? Ja. ja, ik las, ik las die, ja. Uh, dat persbericht. En zou zag ik ook Babs. Ik dacht, dat moet ja. een wordt worden. Oké, leuk. Maar ja. ja. goed, je loopt uh, uh, al in gemeenteland ja. mee. Maar er ja. is natuurlijk een groot verschil tussen iemand die toelevert en die erin zit. Ja, nee, maar even terugkomen op uh, waarom ik er gestapt ben en waarom ik dan overtuigd was, zeg maar, dat het nee, nee, nee, nee, me dat niet, verraste, niet verraste de dat de ik de voorkeur stemmen had, ja. is omdat ik inderdaad gewoon uh, in heel veel vlakken uh, actief ja. ben en voordat het nou inderdaad in het voetballen is, of het in het wielrennen en sport, maar ook gewoon in, in zoveel uh, uh, ja, groepjes zitten, de babbelwagen waar ik vaak kom, of ja. in, uh, in, uh, in, uh, op strand heb gewerkt, je, je kent zoveel, je, kent je hebt gewoon een heel groot netwerk. Het voor leven. Ja, en, en, en ik weet ook natuurlijk, gewoon voor mij, afgelopen raad. Uh, uh, vorige week van de, van de 17 waren er volgens mij 10 of 11 uh, ouder dan 60. Nou, heb ik daar helemaal niks tegen. Maar een juiste verhouding. Wat er trouwens nu wel wat meer is. Ja. Uh, de, ik denk dat het een betere afspiegeling is van zo'n van oh ja, In een, leeftijd. Jammer genoeg iets te ja. weinig vrouwen Qua aantallen. Het stond ook niet echt op hoge. Nee, maar ik weet ook gewoon dat je. Dit, dit is serieus werk. He. Dit is niet een, een clubje. Nee. Dit is gewoon serieuze verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En ik weet ook dat je als je 40, 50 of 30 bent dat je vaak een gezin hebt of net een nieuwe goede baan hey, je, hebt je, je hebt je eigen financiële druk om je hypotheekje te betalen dan heb je niet even tijd om even 20 of uh, uh, uren in, in, in, in, een, in een soort serieuze hobby te gaan steken ja. en uh, ja dus daarom weet ik ook wel dat ik een soort uh, middenpositie heb waar ik uh, een goede stem vertegenwoordig voor, ja, voor van denk ik uh, Zandvoort ja, ja. nou dat bleek je, dus ook ja. je haalt een beetje uh, de, de, de dat men wat ouder in de politiek zit, maar als ik tot naar Haan kijk. is het toch een stuk verjongend geweest. Ja, ja. Is dat, heeft dat met grote stad te maken? Zeker, ik denk ook met de vergoeding. En met meer een bredere basis. Dat je meer vanuit de specialiteit ergens inkomt en, en toegevoegde waarde kan bieden. Dan, uh, dan in Zandvoort, waar je soms in een eenmansfractie. en je moet van alles weten. En nou, die uh, eenmansfractie hebben ja. we net uh, uh, met de heren van GroenLinks over gehad. Jullie zijn met z'n drieën. Ja. ja. Dus ik neem aan dat jullie ook gaan verdelen. Ja, uiteraard. Ja, je moet op sterkte en op kracht. En op kwaliteit moet je natuurlijk gewoon uh, ja. de juiste man op de juiste plaats zetten. Jullie zijn. Uh, je moet niet... waarde toevoegen, hè? ook als mens en ook, ook vanuit, je, vanuit je inhoud. Je hoeft niet alles te weten, nee. maar zoek het wel op en ga wel gesprekken aan met mensen die het wel weten. Zodat je je mening beter kan vormen en je toegevoegde waarde kan brengen in de raad ja. of in de commissie ja. of in ja. de gesprekken die er allemaal omheen gaan. Ja. Had je laatst een aantal. Raadsvergaderingen en commissievergadering heb ik een aantal keren gehoord. van Je hebt stukken niet gelezen. Dat ging dan over en weer hoor. Ja. Uh, is, is dat het? Ja. Kennis van zaken. Als, je, als je jezelf serieus neemt en je gaat aan een vergadering beginnen en je leest de stukken niet. Ik kom uit het bedrijfsleven, nou. Je moet gewoon de stukken maar, lezen. Ja. ja. Als je daar, dan, dan doe je niet mee, hè? Maar. Als je niet je stuk leest, dan doe je niet mee. Maar dat je daarmee dan... weg kan komen, dat is, dat is al erg genoeg. Ja. Maar daar nou leg je dus ook gelijk de druk op, uh, op in, wat je zegt, de vrijwilliger. Ja. Het ja. is een zware vrijwilligersfunctie ja. vind ik nog steeds. Uh, Kijk, als ik een marathon ga lopen en ik train niet. Dan weet je zeker dat je twee uur over doet. Dus nou, twee uur. Een marathon doe je niet in twee uur door, Ben. <laughs> maar de zes kan, kan men dan wandelen. Dan. Ja, ja, maar een raads, raadsverhaal kan je niet wandelen. Nee. Nee. Maar beseft men ook als je je kandidaat stelt voor een partij. Wat dat voor inhoud, uh, wat voor werk dat uh, zou gaan hebben. Uh, beseffen heel veel mensen dat wel. Als ze, als ze, als ze lid worden van een partij bij nou, verkiezingen. Nou oké, dan kom je voor mij ook wel op een heel uh, gevoelig punt. Want werkt de democratie nog wel? Ja, dus uh, als je, je dat? Nou ja, kijk, als je kijkt naar uh, de opkomst. 57. Ja. Tot 43 van de 100 hond, mensen kennelijk al een soort van afgehaakt zijn. Ja. Dat is, ernstig. Ja, ja, dat is ernstig. Als je het landelijke politiek volgt, ja. Ja, daar worden we toch allemaal niet vrolijk van. Nee. Altijd gekissebis en, en enorme verdeeldheid, en gedraai en, en, en coalities op, op inhoud die, die, die nadat het gevormd is, uh, eh, bij jouw partij zomaar weer dingen weg, wegvallen. Ik kijk naar mijn eigen partij over het re referendum, om ja. één voorbeeld ja. te ja. geven. Ja. Ja. Uh, als je naar de democratie kijkt, uh, landelijk versus lokaal. He, als meneer Pechtold een appartementje aan, aanneemt. Wat er ook van precies van waar is. He, maar we nemen aan. Ja. He, als burger. van, nou, Dat ziet gewoon fout. En hij geeft ze fout niet toe. Dan heeft dat gewoon enorme uitstraling. Of afstraling. Op D66 hier lokaal. Ja. Wat kunnen ja. wij eraan doen. Met al onze goede ja, programma's. En goede ideeën. En ja. goede kwaliteit. En als, ik, als ik dan even terug Men mag naar. Ja, daarnaar, Men toch daarnaar. Ja. Niet naar het landelijke. Maar naar het, uh, lokale. het lokale. Ja graag. Daar ben ik van. Hoe... <laughs> Over de, wat je net allemaal aanhaalt. Hoe vond je dat de afgelopen vier jaren dan? Over nou ja, bis, toen, toen en, weghalen bij iedereen. Ja, ik, ik ben um, ook eigenlijk sinds drie maanden, drie, vier maanden bij raadsvergaderingen geweest. Al dan niet thuis gevolgd. Ik ben toch wel erg zokken, Ben. Ik ben erg zokken. Hoe, hoe, hoe, hoe krijg je dat vertrouwen terug? Ja, dat. dat, dat dat, daar kan ik geen beloftes over doen. Daar kan ik geen uitspraken. over. Ik, ik ben mezelf. Nou, en, en ik ben niet iemand van het conflictmodel. Maar dat hoeft ook niet. Nee, en, maar dat is, dat is de afgelopen, we, afgelopen, we, afgelopen we, maanden wat ik gezien <laughs> heb, ging het wel zo. We hebben met z'n allen beloofd hier. Het was een bomvol met allemaal naar die ja, beloofden. Ja. We gaan het met z'n allen doen. Ja. Ja. Ja. Maar en, dat en, en op één vrouwelijke maandag is, is het alweer mis Nou ja, dat is interpretatie van uh, wat je daar exact mee, mee bedoelt Kijk, mensen kennen mij Mensen kennen mij vanuit bestuurder, organisaties, uh, dingen die ik ontwikkeld hmm. heb Vanuit, vanuit soms collega collega's of, of werk Dus mensen weten wel hoe ik ben Ik ga niet anders zijn dan dat ik ben, ben. Nou, Ik had uh, bij het raadsdebat beloofd, is beloofd uh, vastgezet Dus die hou ik uh, even eraan ja. Onderhandelingen, De informateur komt eraan ja. Uh, Marcel van Dam. Ja. Is er al gesproken met jullie? Door, uh, door uh, de OPZ? Nee. nee. Niet, dat Niet dat ik weet. En de, de zaken zoals nu, Gerrit Kuipers. Die gaat nog gewoon door. Totdat er uh, gehusteld gaat worden. Uh, Maak jullie kansen in die race? Gaan jullie daar wat aan doen? Nou, ik zou het uh, bijzonder jammer vinden als men... Uh, niet met Gerard Kuiper doorgaat als wethouder. En dat is een persoonlijke mening. Want uh, ik heb heel zorgvuldig gekozen bij welke partij ik mij lokaal ging aansluiten. En ik ben erg gecharmeerd van Gerard. Het is geen, uh, geen uh, goede of weet ik wat dat ik een aanhanger of zo ben. Nee, het is gewoon een hele redelijke intelligente fan die gewoon zo'n afgelopen vier jaar wel een stapje verder heeft gebracht in de economie en toerisme. En daar zijn, de, daar zijn de cijfers die, die pleiten daarvoor. Ja. Uh, hij heeft een ontzettend goede uitstraling. Eigenlijk een niet-Zandvoortse uitstraling, als ik, als ik dat toch even mag zeggen. Een wegger uitstraling. Een, ja, een Wegger. Ja, nou, ja Stop hem maar in een hokje of een vakje. Maar het ja. gaat om gewoon zijn resultaten en zijn ja. daadkracht. Ja. En voor Zandvoort. En ja. niet voor een deel van Zandvoort. Nee, voor, voor allemaal. allemaal. En ik denk dat het gewoon erg belangrijk is dat dat, uh, dat, dat werk voortgezet kan worden hij ja. heeft gewoon een goede weg ingeslagen ja. en, uh, ja, dus ik hoop dat hij uh, dat hij gewoon voor Zandvoort door kan gaan ja. niet nou, zozeer de... voor mijn partij of voor mijn persoonlijk nee ik denk dat het gewoon heel goed is en we uh, nou, moeten even afwachten wat, uh, wat de informateur uh, naast elkaar ligt over het zogenaamde Breeds uh, raadsakkoord waar iedereen voor was dus ik... ja Mag eigenlijk wel aannemen dat het er komt. En daarna moeten ja. de poppetjes uh, op de plaats gezet worden. Nou, dat stond ook in ons programma. Hè? Wij waren echt voor, dat, ja. uh, voor het raadsbesluit. Ja. Ja. Ja. Ja. We gaan zien hoe het uh, de komende weken gaat verlopen. zijn uh, ook benieuwd hoe jij gaat acteren in, uh, in de raad. We komen zeker kijken. Ja, graag. En uh, als je over een paar maanden zegt... Ik wil eens kwijt wat ik be beleef, dan uh, kom graag langs. Nodig maar maar uit, ik zal er zijn. Dat doen we. Dankjewel. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel. Wie is eigenlijk de vier up to have. No matter where you are, no matter how far, just call my name and I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. You see, my love is a lie. It's like a seed that only needs the thought of you to grow. So if you feel the need for company, please, my darling, let it be me. Ja, zeg ik maar me niet te hard. Ja, wij, wij doen wel wat we beloofd hebben. We gaan ze volgen. Ja, dat we gaan we zeker een doen. Een uh, hele tijd. Ja. Tegenover mij zit Richard buitenk Welkom. Goedemorgen, Richard. Nee, nee, tijd niet gezien. Ja, ja inderdaad. Ja. Oh, een jaar geleden. Ja, een jaar geleden was ja. je was hier, hè? Ja. En Colette zit er ook. Colette, ja. Goedemorgen, goedemorgen. hallo. Niet uit Zandvoort, maar wel... Uh, nee, uh, nou, om wel... de hoek Haarlem. Ja, dat snap ja. ja. ja. die, die trekken we er gewoon bij binnenkort. Ja. Oh, we zijn eigenlijk al een beetje in Haarlem. Gaan ja. Discussie, ja? Amsterdam waar? Ja, ja, ja, ja. Die is volgens mij al gesloten nu. Ja, ja. dat is waar. Oh, die ja. politieke partij die heeft geen zetels gehaald, hè? Nee. Die, uh, Queer? Ons bij Amsterdam. Oh, Amsterdam aan Zee. Ja. ja. Die, beide partijen hebben uh, Niks, geen zetels. Nul. En iets nee. van 120 stemmen of zo. Dus ja. Ja. Dat gaat in een totje restzetels en dan zien we waar het vandaan komt. Ja. Dus het is allemaal verdeeld. Ja. Maar genoeg over politiek. Ja. Uh, jij doet van alles. Klopt. Uh, je hebt boek geschreven? Ja. Over belemmerende overtuigingen. Ja, klopt. Daar volgens mij hebben we het een eens over gehad toen je nog niet aan het schrijven was. Ja, vorige keer uh, toen wist ik al dat ik dat boek zou gaan uh, schrijven. Toen kende ik uh, jou uiteraard uh, al, want zij is medeschrijfster Colette van dit boek. En uh, toen waren we ermee bezig, denk ik. Ja. Ja, en nu is het, uh, nu is het af. En waarom wilde hij het schrijven dan, Richard? Uh, sinds uh, mijn studie in uh, 1990. Uh, ik, ben, ik heb een studie psychologie gedaan. Uh, psychosynthese, met een uh, moeilijk woord. En daar kwam het uh, naar voren, blijf overtuiging. En Ongeveer de eerste dag deed ik daar een sessie met, uh, met een trainer. En ik was meteen helemaal om. En ik dacht, wauw, het is dit mooi. En uh, eigenlijk heb ik tot die tijd, ja sinds die tijd ben ik het alleen maar mee bezig geweest. Heb ik het doorontwikkeld. Heb ik ook de methodes hoe je dit kunt loslaten bij overtuigingen doorontwikkeld. En uh, ik denk, ja nu wordt het tijd voor een boek. Ik heb ook gekeken van, hoe kun je dit nou heel simpel vertellen. Terwijl het een ongelooflijk ingewikkeld onderwerp is. Ja, ja. Nou, daar ben ik inderdaad wel een jaar of tien, vijftien mee bezig geweest. Om dat steeds meer te herkouwen. Zo. Steeds versimpeler te maken. Ja. En de laatste slag dat ik, uh, was dat ik Colette vroeg. Die eigenlijk niet echt een hele erg psychologische achtergrond heeft. Dus die moest het ook elke keer regel voor regel snappen. En uh, nou, dat is uiteindelijk ook nog goed gelukt. Sommige regels... wel. Dus het was een goede graadmeter eigenlijk. Ja, precies. Voor, uh, nee, ja. -Nee ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ik denk ja. Dat Als jij het snapt, dan, dan was het goed. Ja, precies. Dat snapt iedereen. Ja, precies. Wat ja. over... Niks zegt over intellectueel nee, nee, nee, nee, uh... nee, nee, nee. <laughs> Maar een belemmende overtuiging. Ja, wat is dat? En wat is dat? Uh, nou, laten we beginnen met de makkelijke. De, bijvoorbeeld de pleaser. Mm -hmm. Die kennen we. Ja. Dat is degene, ik moet aardig gevonden worden. Nou, dat lijkt heel erg leuk, maar daar komen we straks bij jou nog even op terug. Hè? Ja. Of uh, de pusher of de perfectionist. Ja. Maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn de, de loser. Of de uh, niet gehoord... Uh, of de Dommerik, dat zijn ook allemaal belemmerende overtuigingen. Bijvoorbeeld, uh, de belemmerende overtuiging niet gehoord, die, die luidt dan: ik word nooit gehoord. En dat, is, dat, hoofd, dat zit in je kop. Ja. Ja, dat, zit ook, weet je, dat zit ook in je onbewuste zelfs. Dus je bent het je op zich zelfs niet bewust. Maar je gedrag wordt totaal uh, ingezet. Ten gunste van deze blemmen overtuiging. Dus wat doe jij bijvoorbeeld als je niet gehoord wordt? Dan ga je heel erg veel lawaai maken. Ja. Om maar ja. gehoord te worden. Ja. Ja. En wat doet jouw omgeving? Dat is zo triest met blemmen overtuigingen. Die gaat zich steeds meer terugtrekken. Terugtrekken, ja. ja. Wauw, wow, wow, wat een schreeuw lelijk. En, en hij maar nog harder of hij zei en, ja, en dat is zo de, de dramatische van blemmen overtuigingen. Maar waarom denk je dat je dan niet gehoord wordt? Waar komt dat vandaan? Dat heeft altijd. Nou, in het me, in meeste gevallen heeft dat te maken met je opvoeding, je jeugd. Jeugd. Jeugd. Kijk, als jij dus uh, op de wereld komt en je wordt op een gegeven moment niet gehoord, dan is dat een boodschap die je meekrijgt. En het vervelende is, die laat je dus nooit meer los. Als <tie> jij bij een professional komt die je kan helpen om hem weer los te laten. Want ik ben daarin gespecialiseerd, bijvoorbeeld anderen ook. Dus het kan prima om ze los te laten, maar als je dat niet doet, dan kun je het niet op eigen kracht bijna. Dat je hulp bij krijgt. Ja. ja. Okay. Maar je kan. Uh... Degene die niet gehoord wordt, die wil gehoord worden, hmm. maar je kan de toehoorder niet kwalijk nemen, dat hij niet weet dat die belemmering bestaat. Nee, precies. Dat hoe, is het, hoe kom je ja. aan, aan, aan. daar dan aan, want ik vind dat je heel erg speelt, want jij wil gehoord worden. Vind ik jou prima Richard, maar dan ga ik wel een stapje terug doen. En, uh. Ja. Doei. Hoe kom ik dan bij jou naar die belemmering, want ik kan het niet weten. Hoe komt die hey, jij jij weet het onbewust. Ja. Het, verve het vervelende Ben is dat uh, mensen reageren altijd precies zoals de mensen ook naar zichzelf kijken. Hmm. En dat is ook wel weer het mooie van het leven, van het mooie van de psychologie. Dus op het moment dat ik niet gehoord word, word ik ook niet gehoord. Nee. Nee. Terwijl mensen best wel naar me willen luisteren... als ik niet zo zou reageren. Als mijn gedrag niet zo zou zijn. Maar dat weet jij niet. Maar dat weet ik niet. Nee. Dus in feite, dit is het lot van de mensen die belemmen overtuiging hebben. En ik zeg, dit is het lot van de mensen die belemmen overtuiging hebben. Maar geloof me, iedereen heeft ze. Ik heb ze, jullie hebben ze. We hebben ze, ook, ja. hebben ze allemaal. Ja. Alleen, ja, we zijn ons niet zo bewust. Dus nee. ik denk dat je ongeveer een half psycholoog moet zijn... om werkelijk met dit soort mensen om te kunnen gaan... om het om, het om te kunnen draaien. Maar in de gewone sociale omgeving doen mensen dat niet. Nee. Nee. Zo even naar jou pleaser, want jij... een pleaser, een pleaser. Zij, zij was, was vooral heel heel ja. een heel erg pleaser. Ja. En ja. Toen, vooral toen wij elkaar tegenkwamen, was je het nog veel sterker dan nu. Ja. En daar zou je wel iets over willen vertellen, over je eigen ervaring. Wat, ja. dat, dat, waar hij me er last van had. Ja, precies. Want het haakt wel even in op je vraag uh, van net, Ben. Hoe, hoe merk je eigenlijk dat je er zelf last ja. van hebt? Dat dan ben jij natuurlijk een ja. praktijk ja, ja, nou, de, ja, nu in dit geval was het natuurlijk omdat ik uh, omdat wij aan de slag gingen met dat boek, dat ik steeds meer leerde over uh, wat is dat precies en waarom heb je Wist je dat, dat je in een je Nadenken was? Ja. Wat ben ik dan ja. zelf? Hoe ja. zit ik zelf in elkaar? Ja. Nou toen werd het me steeds duidelijker eigenlijk. Doordat ik inderdaad uh, merkte hoe vaak ik eigenlijk veel meer naar anderen luister. En, en, en de behoeftes van anderen invul. Uh, en daaraan probeer te, vo te, te voldoen. En, uh, waardoor ik zelf heel veel energie kwijtraak eigenlijk. Terwijl ik soms echt diep van binnen wel voelde. Van ja maar eigenlijk wil ik liever zelf dit of dat doen. Maar nee laat, dat maar, laat maar. Ik, ik voeg me wel naar. Bij die andere persoon. En toen merkte ik van ja, maar dat klopt natuurlijk helemaal niet. Wie, wie, wie ben ik dan zelf? Wat wil ik zelf? Ja. Dus uh, dan, dan moest ik me echt heel erg bewust van, uh, van worden. En daar uh, uh, hebben we op een gegeven moment, omdat ik zelf uh, de methode die Richard toepast voor het loslaten van mijn en overtuiging, wilde ik zelf ook ontvinden. En toen zijn we daarmee aan de slag gegaan. Met die overtuiging. En uh, ja, toen werd ik me daar uh, ja, steeds bewuster van, van. oh ja Op welke momenten doe ik dat allemaal? En waarom eigenlijk? Ja. Nou ja, en dat een proces. En werkt dat dan ook? Ja, dat werkt. Ja, ik merk steeds vaker. Het is niet uit de, Bij mij dan was het niet van de een op de andere dag ineens uh, anders. Uh, maar ik merk het steeds meer. Dat ik uh, trouw blijf aan... Uh, dat ik ook, ook op een rustige manier tegen mensen kan zeggen, nou, ik, uh, ik prima plan. Alleen ik voel zelf dat ik op dit moment wat anders uh, leuker vind. Is dat beter eters van mij? Je... Ja. Ja, je zegt zelf, je kan niet uh, in één keer van een pleaser een non-pleaser worden. Dat nee, moet, dat niet. Moet, je gaat dat slapen de volgende dag. Ja. en je gaat omdraaien. Daar moet je zo ja. over nadenken. Ja. Hoewel je in een sessie natuurlijk wel vrij snel dat kan doen. Ja, ja, ja. goed, ja. Dat dat ja. Heb ik maar gemerkt. dan moet het ook nog in je hoofd terechtkomen. Ja. En dan dat moet je het is. ook nog verwerken. Ja. Ja. En dan moet je ook eens een keer nee durven zeggen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dat dus dat leuker. is ja. een Ja, Het is een verandering na ja. zo'n sessie over is. Nou, het leuke is dat je de belemmerende overtuiging weghaalt in een sessie. En de, vervolgens moet je het gedrag nog gaan aanpassen. En daar zijn altijd nog wel een paar weken voor nodig. Ja. Ja. Ja. En, en is het dan ook weg? Ook? Ja, dan of is het wel voor een weer... heel groot gedeelte weg. En waarom? Omdat je de, de weg van het creëren van een blem en overtuiging, Dat is als je vroeg bent, je, je, je, je bent jong... En je, nou laten we het over pleaser houden... Je, je moeder komt niet als je huilt, maar je moeder komt wel als je lacht. Ja. Nou, de pleaser is geboren. Ja. Um, dat is in feite een beslissing die je op dat moment neemt als kind. Dat van nou, ik ga gewoon lachen. En dan krijg ze wel eten en dan krijg je wel een Ja, dat, je ja, dat ja. Ja. heb je snel door dan. Ja, ja. En ja. we draaien dat proces gewoon om van en nu gaan we gewoon die beslissing nemen dat je dus uh, gewoon dat die pliezen mag loslaten. Ja. En dan kun je voor de rest van je leven weer verder met het idee dat je dus de pliezen los mag laten. En dat je gewoon weer jezelf mag zijn. Je hebt een aantal... Dat gaat dan een, wel over een sessie van een uur hoor. Maar dat okay. is in de samenvatting. Ja. Ja. Ja. Zoals je bent. Nou, ik zit even na te denken over, uh, over de hoeveelheid die daarvan zijn. Want ik heb heel hele boekjes boekje gekeken. En uh, van pliezen tot... Uh, ja, veel, uh, woorden, uh, noem ja. maar op. Ja. Honderden. Ja. Ja. Maar die hokjes zijn ja. natuurlijk moeilijk te vinden. Ja. De hokjes? Ja. ja. Uh, pleaser, huiler, uh, alles maar goed vinden. Nou, vind wel... dat zou je verbazen. Ik, uh, als ik een cliënt krijg, dan laat ik ze oh, al vraag... Hoe, hoe komt die dan bij? Ja, ja. Ja, de, de cliënten? Ja. ja, die vinden me op allerlei manieren... Ja, maar... Hij moet ook vinden dat hij een belemmering. heeft. Heeft hij er last van dan? Ja, als de noodzaak uh, ja. zo groot ja. wordt. Dan komt hij het idee. Dit zou wel eens mijn belemmering kunnen zijn. Want dat geeft ik nooit in de eerste instantie toe. Om daar in gesprek over te gaan. Maar de gevolgen zijn altijd uh, heel erg duidelijk. Uh, in je gedrag terug te vinden. Als je bijvoorbeeld. Uh, niet goed kan functioneren op je werk. Of je bent presentator bij ZFM. En uh, je wordt uitgekost door je collega's. Ik, ik kan geen voorbeeld noemen hoor, voor de goede orde. Maar stel dat dat gebeurt. Ja, dat kan, ja, ja. Dan heb je dan probleem dus je een dus niet weg. Dat doen we niet op. Dat doen we niet. Ja. Dan heb je een probleem. En dan ga je jezelf en als, dat niet, als het één keer gebeurt, dan is het prima. Maar als het dus honderden keer gebeurt in het leven, en dat is dus zo, met blijven Belmanov. Dan ga je nadenken en dan ga je met vrienden praten. En dan ga je, op een gegeven moment kom je dan bij een professional, bijvoorbeeld bij mij. Ja. Okay. Omdat het dus niet functioneert in je leven. Maar ook iemand die bijvoorbeeld tegen een glaas plafond zit in zijn werk. Mm -hmm. van, hoe kan het nou? Ik heb allerlei kwaliteiten en ik kom niet verder. Nou, ja. We halen gewoon de blemmen overtuiging weg. En je groeit weer lekker door. Ja. En kunt, het klinkt simpel. Maar zo simpel is het ook. Ja, ja, ja. Cool, hè? Je, je ja. kunt ook uh, gespiegeld worden. Bijvoorbeeld door je eigen partner. In, uh, in liefdesrelaties merk je, merkt oh, ja, het ook je dat ook heel erg. En dan durf je uh, over het algemeen ook eerlijk te zijn tegen elkaar. En dan als dan je partner zegt. Ja daar heb je. De, de, je je belt dat zo moeilijk. Waarom, waarom ben je nou zo moeilijk? Ja. Ja. Ja, ja. Is ja. Goed. Ja. En dan ja. krijg je ja. natuurlijk. Uh, ja. Dat je op een gegeven moment misschien wel. Nou, vandaan, ja. Dan, dan, dan moet dan ergens iemand dat zeggen. Ik zou vertellen De relaties die uh, zijn de het is, dat is het instituut wat belemende overtuiging het meest feilloos maar ook Keihard zichtbaar maakt. Want je bent zo in elkaar verstrengeld. En dat wordt zo ongelooflijk zichtbaar. Ja. Dat, is, dat is ook een van de functies voor mij als psycholoog. zeg maar Dat je, uh, dat je een relatie hebt om juist daarvan heel erg te leren. Hmm. Ja. Ja. ja, mooi is dat. We hebben ja. een boel besproken over uh, hoe het is en wat het is. Ja. Het boek. Te snel doorrennen, te lief zijn, voortdurend aan jezelf twijfelen. Um, wat, wat behandel je allemaal in dit boek? Uh, we zijn eigenlijk heel bazaal begonnen met uitleggen wat is een belevenende overtuiging. Hoe kom je daar aan? Hoe kom je er vanaf? En we hebben ook Robert en Nadine opgevoerd. Dat is een, een soort roman doorheen. Mm -hmm. Waarbij uh, die twee allerlei beleven overtuiging hebben. Ook met elkaar botsen. En uh, dan wordt in dit boek ook heel helder uitgelegd hoe ze er volgens daar ook mee omgaan. Waar ze tegenaan lopen, maar ook hoe ze er vanaf komen. En ze zijn natuurlijk allebei mij in coaching. Uh, en dat gaat natuurlijk op 7 helemaal goed. En dan zijn ze helemaal blij en gelukkig. Ja, dus dat is een beetje het goed, kern. al goed, hè? Ja, ja, ja eind dat goed is al goed. Ja, dat ja. Is waar, ja? Ja, oh, okay. ja. Eind goed al goed, ja. ja het ja. zou natuurlijk lullig zijn als zo'n boek met twee potzende belemmeringen uit elkaar zou pakken ja, Al, al een vecht lullig. het over straathollend. <laughs> <laughs> over straat belemmeringen dat, dat moeten we niet hebben uh, Richard, waar is het boek te koop? Uh, het boek is uh, bij Bruna Balkenende te koop bij uh, Plonis Haarshop naast de VVV in de Bakkenstraat mm -hmm. maar ook bijvoorbeeld bij Ananda in de Gierstraat in Haarlem en te bestellen bij elke boekwinkel in Nederland en elke, elke online winkel ook in, uh, okay. in Nederland de ja. nou, titel is Belemmerende overtuiging ja, ja. geschreven door Richard Buitenhek. Dus mocht je dat willen opschrijven en bestellen, kan dat zoals Richard Het is ook een mooi dat dat dun boekje. Hè? Mooi, mooi dun. Oh, dit leest in een heel... puil uit. Ja, ja, ja. Het is ook een, ook dat is ook een, een, makkelijk. Dat is ook makkelijk inderdaad. Ja. In, uh... Mensen die dit, dit ja. lezen hè, en uh, die denken van ja, ik bots ergens tegenaan ja, ik geef uh, 20 mei een uh, workshop hier in uh, een PKN-zaaltje. Naast de PKN-kerk. Uh, het uh, jeugdhuis noemen we dat ook wel. Uh, als je wat meer wil gaan weten van je Blemmen-overtuiging. Dus een halve dag op zondagmiddag, uh, 20 mei. En dat kost 15 euro. Dus dat, ja, ik heb het echt uh, bewust laag gehaald. En daarmee ga je dan een hele middag met je eigen Blemmen-overtuiging aan de slag. Zodat je ze echt. Je krijgt een ontzettend goed integraal beeld. van welke Blemmen-overtuiging je hebt. en ook wat je ermee moet. Al weet je dat je ze niet hebt. Uh, ja, niemand heeft ze niet. Niemand heeft ze niet. <laughs> Dat is wel heel <totstuk> <een brazen. De, totstuk> ja, erg. Oh, nee, voor iedereen zou dit natuurlijk een goede. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen: Nee ik heb ze niet. Uh, nee. Dat klopt. Uh, ja. Zet er makkelijk uit, hè? Nou, ik denk dat ze er nog niet aan toe zijn. Sorry Nederland. En het is zo fijn als je het natuurlijk juist ontdekt. Ja, natuurlijk. Bijvoorbeeld tijdens die workshop, welke je inderdaad, als je er echt mee aan de slag gaat, heb je eigenlijk heel veel. Ja, is wel heel heel heel Dan wordt de kwaliteit van leven zo ongelooflijk. Ik geloof het best wel, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Ja, dat kan, ik merk het zelf natuurlijk dat ja. ik ook inderdaad veel meer initiatieven heb. Ja, ja, nou, dus, ja, ja jij, jij kan het over oordelen. Ja. Geeft heel veel vrijheid. Mooi. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, je ja. komt dichter bij jezelf. Ja. Je nou, maar dat is ook heel belangrijk ja, ook, he? in de kern. Nou ja. Ja. Ja, ja, mensen kunnen natuurlijk ook een, uh, bij mijn sessies komen doen. Ja, dat bedoel ik. Als je dit gelezen hebt je denkt van die 20 mei is leuk, maar ik wil liever één op één. Want dan kan op jouw website ook, Richard. Zou ik mijn website even noemen? Dat is www.rbtc.rbtc van Richard Buitentraining.org coaching.nl en ik heb ook nog een e-mailadres dat is uh, richard@ at rbtc.nl Je hebt ook nog een, works, een, een site belemmerende ja, overtuigingen.nl www.belemmerendeovertuigingenaanmekaargeschreven.nl. overtuigingen aan elkaar geschreven.nl en, en dat is misschien leuk, op de homepagina staat nog een vragenlijst Waar mensen hun eigen belemmerende overtuigingen oh. kunnen onderzoeken. Okay. Check checklist. Hey, checklist. Checklist. Checklist. Oké, ja. nou, okay, nou, uh, nou ben dank bent. voor... Uh, <laughs> nou Ben, ik ga hem gelijk invoeren. Ik ook. wanneer hebben zo'n afspraak, maar. Ik ben hoor, ja, ja. Als ik een beetje tijd heb, kom ik wel een praatje met je, <laughs> je maken dan pak ik koffie bij. Iedereen. Leuk. Ontzettend bedankt voor jullie komst. Ja, Het boek uh, ligt in de boekenwinkels. En is te bestellen bij alle bekende uh, boekuitgevers. Ja. Uh, 20 mei is er een workshop. bijeenkomst workshop achter uh, de kerk. Ja. moet je je daarvoor inschrijven? Ja. ja. Even, uh, okay. Via taanmelden. de website. Uh, nogmaals bedankt voor de komst. Ja. En we gaan het verder zien. Heel dank interessant, jou. dankjewel. Heel erg bedankt. Dankjewel. Ja. Ja, we gaan naar de afsluiting, want oh. uh, de klok loopt ontzettend hard door. Wij zaten weer heel gezellig in het Hotel Hoogland, ja. waarbij Altijd, de redactie he? gedaan werd door jou en door uh, Gert. Gert van Kuik Jacques Jozef Duinmeijer heeft de muziek gedaan en de regie en de plaatjes gedaan. Dankjewel. En de muziek, hè? En een eigen vriendje. Ja, ja, ja, ja. uh, na, het. na het nieuws gelijk. Na nou, okay. het nieuws gelijk. mochten mensen daar geïnteresseerd zijn, dan horen we dat. Uh, Hoort ook Bedankt. Gerry, bedankt. Ja, dankjewel, Ben. En tot volgende week. Tot volgende week. Dankjewel. Mm. Just forget about the troubles and your nine to five And just stay alone, that's what you do, just stay alone Now this dude's so fucking hey what do you think? What is it called? It's called a lake slash <laughs>